Ook zei de koning dat Nederland niet zal rusten voordat de verantwoordelijken voor de ramp met de MH17 voor de rechter staan. In Bangladesh is een medewerker van de Nederlandse hulporganisatie ICO doodgeschoten. Dat gebeurde in een ambassadewijk van hoofdstad Dhaka. Vermoedelijk zit een islamitische groepering achter de aanslag. De hulpverlener is een Italiaanse man van 50. Ico is geschokt door de dood van de medewerker. Uit respect voor het slachtoffer en zijn nabestaanden doet de organisatie geen mededelingen over zijn identiteit. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan het incident nog niet bevestigen.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 De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst voor de kwartfinale. In Apeldoorn won Nederland ook de derde en laatste groepswedstrijd. Tegen Italië werd het 3-0. Donderdag spelen de Nederlandse volleybalvrouwen de kwartfinale op het EK. En de tegenstander is dan Polen of Wit-Rusland. Dan nog het weer. Het wordt een heldere maar koude nacht. Het kwik daalt naar 4 tot 7 graden en plaatselijk is er kans op mist en vorst aan de grond. Morgen geregeld zon. Smiddags wordt het tussen de 15 en 18 graden. Dit was Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We met, met, met nu. Het laatste uur.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 En we zijn op zoek naar een, een keyboardspeler. Dus uh, ja, iemand kan zich aanmelden. Dus misschien. Iemand kan zich Als aanmelden, iemand keyboard iemand die speelt en uh, die werkelijk uh, <laughs> wil dienen in de gemeente, in, de uh, in het maken ja. van muziek. Ja. Dus jullie zijn helemaal ontwikkeld uh, tot een uh, grote gemeente uh, ondertussen. Ja. En, en lukt het een beetje met het vinden van een gebouw?